8 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Nog geen nieuwe informatie over toestand prins Friso. Medische informatie prins bewust verspreid En natuurbranden eisen jaarlijks honderdduizenden levens. Over de gezondheidssituatie van prins Friso zijn nog geen nieuwe mededelingen gedaan. Verwacht wordt dat de Rijksvoorlichtingsdienst later vandaag weer een verklaring afgeeft. Friso heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care. Nog geen nieuwe informatie dus over de toestand van de prins. Bij het ziekenhuis in Innsbroek staat verslaggever Menno Reemeijer. Wat weet jij over de toestand van de prins? Uh, weinig niet meer dan dat gisteren en eergisteren bekend was. Wat wij begrijpen van neurologen is dat uh, in geval als dit de eerste 24 uur een patiënt op een temperatuur van 33 graden wordt gehouden. Daarna wordt dat op de normale temperatuur van 37 graden gebracht. Nou, na 36 uur wordt dan gestopt met slaapmiddelen toedienen en wordt gekeken of een patiënt wakker wordt. Dat was hier om 4 uur vannacht. Maar de vraag is natuurlijk of dat van toepassing is op de gezondheidssituatie van de prins. Want officieel weten we niet meer dan uh, wat we de afgelopen dagen hebben gehoord, dat de situatie stabiel is uh, maar niet buiten levensgevaar. Maar weten we nog steeds niet precies wat de prins mankeert en dat hopen we inderdaad in dat uh, bulletin wat is aangekondigd uh, meer over te horen. Ja, gisteren ging het vooral over het bezoek dat prins Friso uh, gehad heeft. Wie worden er vandaag verwacht? Ja, Gisteravond nog rond een uur kwart over negen. Prinses Mabel, prins Constantijn en de zus van Mabel, Nicolien, die hier een uur op bezoek waren. Een beperkt aantal bezoekers op verzoek ook van de artsen. Hoewel dat op een traumaafdeling altijd gebruikelijk is dat er niet te veel patiënten aan het bed komen. Ook vandaag dus kunnen we inderdaad familie verwachten. Wellicht prins Willem-Alexander, wellicht prinses Maxima, prinses Laurentien. Maar ook andere familie van Mabel behalve haar zus is in leg aangekomen. Ook haar moeder heeft zich daar inmiddels bij het gezelschap gevoegd. Ja, is er daar ook veel aandacht voor in de Oostenrijkse media voor deze zaak? ja ook vandaag weer hoor. Uh, hier kennen ze het, uh, de zondagskranten. Uh, overal wel berichtjes op uh, de voorpagina's en dan uh, binnen in grotere verhalen. Ik heb op de Tirole Target toen. Dat is het meest opvallende vandaag. heeft op de voorpagina een grote foto van koningin Beatrix en prinses Mabel die uh, het ziekenhuis verlaten. Zitten om um prins Friso, uh, staat er dan. Dat betekent zoiets als uh, angst om, uh, om, om prins Friso, uh, koningin Beatrix en Friso's. Eervrouw Mebel, zoetiefst bedrukt staat eronder. Maar ook op de binnenpagina's daar uh, grote verhalen uh, over vier pagina's. Over de gezondheidstoestand van de prins. Over de zware gang die Beatrix gisteren heeft moeten maken naar het ziekenhuisbed. Maar ook inhoudelijk uh, meer over het lawinegevaar. Over het uh, uh, onderzoek dat is ingesteld na het uh, lawineongeluk door de Oostenrijkse politie. Goed, Menno Reemeijer in, in Innsbroek, dankjewel. Ja, via neurochirurg Kees Tulleken kwam uh, medische informatie via NRC gisteren over Prins Frizo naar buiten. In een interview met BNR legde hij uit waarom hij dacht dat deze informatie de zaak ten goede zou komen. De, de, de druk was een beetje van de ketel, want als je dit hebt wat uh, Johan Frizo heeft gehad... en dat met een schedelbasisfractuur erbij, dat maakt de prognose ongelooflijk veel slechter. Dus dat was echt zo'n zo mythevorming die, dacht ik, veel beter meteen maar doorbroken. Het andere is dat na zes uur is er een CT-scan gemaakt. En die CT-scan zag er dus normaal uit. Dat wil dus niet zeggen dat het zo blijft. Dat moet je mee. zo'n periode van weinig zuurstof in je hersenen afwachten. Na 24 uur kan je dan veel meer zeggen. Maar het wil in ieder geval zeggen dat er op dat moment... geen echte echt letsel, pakbaar letsel van de hersenen is. En dat is natuurlijk gunstig. Neurochirurg Kees Tulleken was dat. Wintersporters op weg naar Oostenrijk... hebben gisteren door de vakantiedrukte urenlang in de file gestaan. Het grootste knelpunt was volgens de ANWB de Duitse A7. De drukte richting skigebieden in Zwitserland en Frankrijk viel mee. Het zuiden en midden van Nederland hebben nu voorjaarsvakantie. Daardoor was het op de wegen naar de skigebieden drukker dan normaal. Vanwege de kou heeft de Oostenrijkse te maken... met bijzonder veel pechgevallen. De ANWB waarschuwt dat Nederlandse wintersporters... daardoor langer moeten wachten om geholpen te worden. Oud-CDA-minister Ab Klink is toegetreden tot een denktank van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De denktank adviseert Merkel over haar politieke koers. Klink zegt in het RKK-radioprogramma Anders Denkenden dat hij een half jaar geleden gevraagd is voor de denktank, waarin 15 deskundigen zitten. De voormalige minister van Volksgezondheid zegt inmiddels enkele stukken te hebben geschreven over leerplicht en het migratiebeleid.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 De PVV overschrijdt in de advertentie geen wettelijke grenzen, zeggen juristen in de Volkskrant. Gemiddeld komen er jaarlijks 339.000 mensen om het leven door natuurbranden. Dat blijkt uit een Australische studie. De meeste slachtoffers vallen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Het is voor het eerst dat in een wetenschappelijk onderzoek... een schatting is gemaakt van het aantal slachtoffers van bijvoorbeeld bos- en heidebranden. Voor de studie werd tien jaar lang informatie verzameld. De onderzoeker zegt dat de branden deels door de mens zijn veroorzaakt... maar ook door klimaatverandering. De politie van de IJsselstuin heeft een man opgepakt vanwege de dodelijke steekpartij. De verdachte werd aangehouden op basis van getuigenverklaringen. Gisteravond was er een vechtpartij in de stad. Agenten vonden een man met steekwonden op straat. Slachtoffer is later in het ziekenhuis in Utrecht overleden. Wat de oorzaak was van de vechtpartij is niet bekend. Het weer nog winterse buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Het wordt maximaal 5 graden. Morgen droog, flink veel zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het dan een graad of 5. De dagen daarna opnieuw wisselvallig en zacht. Lievert? Ja? Waar is dat geld voor de verbouwing gebleven? Hoezo? We zijn toch net lekker een week naar New York geweest?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 Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Nu het flink dooit... En de westenwind is aangewakkerd, kruipen ijsschotsen overal langs de IJsselmeerkust de wal op. Kruiend ijs, een indrukwekkend natuurverschijnsel dat nu, onder andere bij Urk en Hinderlopen, spectaculaire taferelen oplevert. Dat de kracht van kruiend ijs ontzagwekkend groot is, mogen duidelijk zijn. Maar hoe groot precies eigenlijk? Vroegen we aan Jacob Kuiper van het KNMI krachtiger dan de grootste bulldozer die er bestaat, denkt Kuiper. Hij berekende, uitgaande van ijs van zo'n nou, 10 tot 15 centimeter dik... dat een stuk gemiddeld 90 kilo per vierkante meter weegt... een 10.000 vierkante meter weegt dus bijna een miljoen kilo. Ja, daar wijkt natuurlijk bijna alles voor. Behalve loodzwaar is kruint ijs ook verrassend snel... Een halve kilometer per nacht is geen uitzondering. Volgens Gauke Bootsma van het Schaatsmuseum in Hindelopen... kwam het ijs dit jaar in één nacht tot aan de dijk. Zo'n 300 meter. Grappig detail. Op dit moment is het aan de westkant van Hindelopen stukken kouder... dan aan de andere kant van het dorp. Het zal nog een paar weken duren voordat de metershoge Schotsen... zijn gesmolten door de dooi. Bootsma is er voorlopig maar wat blij mee... Want het zorgt voor hordes toeristen in het museum en het bijbehorende restaurant. Maar Kuiper van het KNMI is minder enthousiast. Of we vooral nog even willen melden dat kruiend ijs levensgevaarlijk kan zijn. Op tv zie je toeristen op de Schotse klimmen. Maar het risico om uit te glijden op de gladde massa is groot. En in een gat schieten levensgevaarlijk. Als de brokken dan weer in beweging komen, word je, al dus Kuiper, gewoon levend geplet. Ga dus vooral kijken naar dit prachtige natuurverschijnsel... maar ga er niet op staan om de dode dood niet... Goedemorgen. Tja, al het kruiend ijs. Het geluid kwam trouwens van geluidenjager Henk Meeuwse. Al het kruiend uh, ijs, ten spijt, zit de lente toch stiekem al een beetje in de lucht. Je hoort hem, je ruikt hem en de lentebode bij uitstek staat nu volop in de tuin. Het sneeuwklokje. Alles over klokjes en uh, megaklokken in deze uitzending. Ja, en wat te, te denken van de vogels op onze buitenmicrofoon. Hoor dat het nou toch eens? Koolmezen. Ja, soms denken mensen, wat hebben jullie toch een prachtige cd's opstaan tijdens de uitzending. Maar er staat hier een buitenmicrofoon achter het kapitaal en u hoort de hele dag, hè, de hele ochtend die, die, die geluiden. De vleermuis kan wel tot 190 seconden per, keer per seconde roepen. Hoe die dat supersonisch snelle geluid maakt is recentelijk ontdekt door een bio-akoestisch onderzoeker. We praten zo met hem. Daarnaast beesten die we willen binnenhalen, beren, bizon's en beesten waar we vanaf willen. De hoofdluis. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abbring. en tot tien uur zijn wij vroege vogels. De uit de Dolly Suite voor Catrimijn was dit van Gabriel Foré. Welkom in tuinreservaten.nl. Vandaag en ook volgende week. bosje sneeuwklokjes in mijn achtertuin begon drie weken geleden te bloeien. Joost wil heel Toen graag vertellen over sneeuwklokjes: sneeuw overheen en min 18. Maar nu, na een paar dagen dooi pas. Gaan dezelfde bloempjes door met bloeien? Je ziet er niks meer van, van die hele winter. Ze gaan door of er niets gebeurd is. Een mooi klein wondertje, toch? Sorry Joost, ik Sorry. zat door je heen te kletsen. Vandaag en ook volgende week zondag zijn de 26e. De 26e zijn in Laag Keppel speciale sneeuwklokjes dagen bij de Warande, Een gespecialiseerde bosstuin met stinse planten. Joost Huizing ontmoet daar Willem Overmars en zijn zoon Jan Willem Overmars. Eigenlijk ken ik maar één sneeuwklokje, dat is het sneeuwklokje Dat is het sneeuwklokje, en als je daar een beetje in gaat verdiepen blijken er meer te zijn Dan is er nog een rood sneeuwklokje en er zijn groenbladige sneeuwklokjes En dan ga je die een beetje sparen, dan heb je er een stuk of tien En dan kop je er een boekje over, dan kop je een serieus boek over En dan blijkt er een hele wereld aan sneeuwklokjes te zijn en dan Honderden? Honderden soorten en cultivars samen zeker, ja Hoeveel soorten staan hier? Soorten, zou ik zeggen, een stuk of vijf cultivars ja. hebben wij er een stuk of twintig van. En dat is niet zoveel voor een echte galantofiel. Hoe noem je dat? Een galantofiel? Een galantofiel, ja. Of Galantomania dat is iemand die gek is van sneeuwklokjes. Maar dat zijn jullie toch wel een beetje? Dat zijn we wel een beetje, ja. Volgens mij is het sneeuwklokje zo'n plant waar iedereen in deze tijd van het jaar blij van wordt. Ze zien er zo lief uit en ze weerstaan de vorst en de sneeuw. Ja. Dat is precies wat het is. Het sneeuwklokje is zomer, zou je zeggen, een klein wit bloemetje. Maar zo in het voorjaar is het echt het eerste wat er komt. En je ziet het tussen de gouden blaadjes als de eerste puntjes. En het reageert ontzettend op de, op de sneeuw. Of de sneeuw, dan duiken ze onder. Ze zijn een paar weken helemaal, helemaal weg. Daarna gaan ze weer vrolijk door. Het is gewoon de lentebode bij uitstek. Maar, maar bij dat groepje sneeuwklokjes bij mij in de tuin... Ik weet zeker, die waren... Net aan het bloeien. Toen kwam die sneeuw eroverheen. Ik was ze even kwijt. En ze gaan door alsof er niks aan de hand is. Nu de vorst weg is. Ja, Hoe kan dat, dat? Hoe doen ze dat? Dat is hun specialiteit. Ik denk dat ze een soort antivries in de tank hebben. Want ze gaan ook plat liggen op de grond. En daarna veren ze weer op. Sommige soorten zie je nu in de tuin. Die zijn al helemaal opgeveerd. De andere liggen nou een beetje plat. omdat de ijs nog rond hun bolletjes zit. Die sneeuwklokjes hier. Dit zijn hele grote. Dit zijn bloemetjes die vijf keer zo groot zijn. als die bij mij in de tuin. Ja, klopt. Dit is de Elwesii, Galantis LWZI. Is al een grote soort dan de, de gewone sneeuwklokje, Galanthus nivalis. En deze hebben wij hier hoe lang geleden? Tien jaar geleden, vijftien jaar geleden? 15 jaar geleden, ja. dus ook. Hebben wij een populatie van de Galanthus LWZI in onze tuin geplant. Hier bleek een grote uh, genetische variëteit uh, in te zitten. En door de jaren heen hebben wij drie soorten uitgeselecteerd. Waaranders groenpunt, waaranders grootste en waaranders sieraad. Nou, hiervoor ontstaan deze drie cultivars naast elkaar. De grootste knalt eruit. Zeker drie of bijna vier keer zo groot. Dat zijn sneeuwklokken. Dat zijn, ja, dat sneeuwklokken, zijn echte sneeuwklokken. Ja. Bijen niet. <laughs> en er zit nog een verschil in, niet alleen in het bloeiwijze. Maar hiervoor staat er een, die bloeide al met kerstmis. Dus die was voor het invallen van de vorst was die al uitgebloeid. Een aparte bloemvorm, dat de puntjes van de blaadjes groen zijn. Dat verzamelen de mensen graag. Maar die is ook extreem vroeg. Die is gewoon uh, bijna, bijna anderhalve maand eerder als andere sneeuwklokjes. Mag ik er even nog iets dichterbij? Kunnen we wat inzoomen op uh, ja, de sneeuwklokjes ja. tussen de andere planten door. Want ik was kijken, jullie hebben het over de groenpunten van de sneeuwklokjes. Wat zijn dat? Ja, dat is net het soort wat eigenlijk nu al uitgebloeid is. Met dat betreft uh, zouden we eigenlijk de tweede kerstdag ook een sneeuwklokjesdag moeten maken. Maar <laughs> nou, die is alleen deze zondag en volgende week. Inderdaad, ja. Maar er zijn andere soorten cultivars die wel bloeien. Zoals de grootste. Maar om de vraag te beantwoorden voor de groenpunt. Dat is ja? deze die helemaal links staat. Naast het nog een beetje een verschrompeld bloempje. Een verschrompeld bloempje. En de bloem is wat groter. En heeft een hele duidelijke groene punt op de bloembladeren. Aan het eind van de blaadjes? Ja, op het eind van de blaadjes. Ja. En dat is een unieke soort. Die is genoemd naar de plek waar die gevonden is. Hier. Inderdaad, ja. De warande groenpunt? warande schoenpunt. Tot hoe lang bloeien ze door? Ik denk dat de laatste soorten die zitten ergens begin mei of zo. December tot mei kan je sneeuwklokjes in de tuin ja, hebben. Ja. En wat ik altijd belangrijk vind, zijn sneeuwklokjes nou ook interessant voor insecten. Ze zijn buitengewoon belangrijk voor insecten. Hun hele bloem, net zoals net zoals krokken, veel voorjaarsbloemen hebben dat. Dat is een soort mini kastje vormen. Dat insect komt er door de kou aangevlogen. Die ziet, daar moet ik zijn. Die gaat die plant in en binnen in die plant is het 4-5 graden warmer als er omheen. Omdat die de tocht buiten houdt en het zonlicht doorlaat. En een lekker warm holletje kan het beest eten. En meteen opwarmen voor de tocht naar de volgende bloem. Nou, doe ik in mijn tuin helemaal niets aan sneeuwklokjes. Ik ga ze niet opgraven om ze weer te, te delen. Maar moet ik dat eigenlijk wel doen? Je kunt het doen. Sneeuwklokjes hebben een neiging om. Eh... Een pol te vormen. Wil je een groter, massaler effect in de tuin, kun je zo'n pol opgraven en die eh, splitsen in kleinere polletjes, van zo'n 3 à 4 bolletjes. En deze weer uitplanten. En dan gaan ze zich sneller en beter vermeren. En dan krijg je een, een sneller, massaler effect. Ja. Maar jullie doen dat nog op een veel ergere manier. Jullie hakken hem in stukjes. Ja, dat heet chippen, inderdaad. Nou, je moet ze wel op een speciale manier eh, in stukjes hakken. Elk bolletje kun je in 8 à 16 stukjes hakken. Het zijn hele kleine snijden. bolletjes? Ja, dan heb je echt hele dunne plakjes. En elk plakje gaat weer kleine bolletjes maken. En als je elk plakje 2 à 3 bolletjes maakt, dan heb je uit één glantesbolletje bolletje... zestien maal twee à 3 eh, nieuwe bolletjes die zo'n drie jaar later eh, kunnen gaan bloeien. Eigenlijk moet je dat als kweker natuurlijk niet bekendmaken, want <laughs> daar gaat je handel. op. Ja, dat is geen beroepsschijn hoor. Dat is gewoon een manier van werken. ja. ja. Is de liefde voor het uh, sneeuwklokje, voor stinse planten, overerfbaar? Je zou het haast denken, hè, vader en zoon? <lacht> Misschien hebben we hem wel helemaal bedorven. <lacht> ja, het is wel met een paplepel ingegoten. Ja, ja. Hè? Ja. Vader en moeder, allebei gek van sneeuwklokjes? Inderdaad, ja, en zoon ook. <lacht> ja, en beide zonen, want mijn uh, jongere broer fotografeert ze prachtig. <lacht> alle informatie over de klokken en klokjes. En ook een foto van die fotograferende broer. Ik neem aan de foto die hij heeft gemaakt en niet van hemzelf. Staan op onze website. Anastel del Amencer uit het ballet El Amor Brujo... van de Spaanse componist Manuel de Falla was dit. Drie jaar lang dook de werkgroep, pardon, dat heet de Taskforce Biodiversiteit... in de problemen rond biodiversiteit, landgebruik en voedselvoorziening. Hun eindrapport met aanbevelingen is onlangs aangeboden aan het kabinet. De Taskforce had leden uit allerlei maatschappelijke organisaties... Een van de op het eerste gezicht opvallende leden was de topman van Nutreco, Wouw Dekker. Want wat heeft de baas van een van de grootste veevoerbedrijven van de wereld nou met biodiversiteit? Rob Buiter is het aan Wouw Dekker gaan vragen. Staand tussen de koeien bij een van de proefbedrijven van Nutreco. Dat zal je nou altijd zien, Wouw Dekker? Sta je op uh, loeiende koeien te wachten... Maar in deze high-tech uh, stal in de Boksmeer heerst uh, serene rust. Ja, komt er het tijdstip. Vanochtend het om vijf uur zijn de koeien gemolken. Daarna hebben ze hun buikje vol gegeten. Het is herkoudtijd. Het is herkoudtijd, ja. Er staan hier uh, een aantal uh, dames uh, aan het voerhek. Geen gewoon voerhek. Uh, wat ik al zei, heel veel high-tech in deze stal. Het uh, voer wordt hier uh, tot op de gram nauwkeurig gewogen wat de dieren eten. Ja, dit is een... Uh, ons, uh, ons proefbedrijf voor rundvee. Het is in samenwerking met de broeders van Kempen. Alles wat de koe doet, wat die eet, maar ook hoeveel stappen die per dag zet, dat wordt hier allemaal gemeten en geregistreerd. Die grote blauwe boksen daar zit dus uh, het voor uh, in, het, ruw voorin, het ja. gras, uh, wat kuilvoer. Hier achter ons ja. staat een bak uh, met, uh, met brokjes, ja. met krachtvoer, ja. brok. Ja, dat krachtvoer is natuurlijk ook meteen het bruggetje naar uh, uw werk voor de taskforce biodiversiteit. Ja. Krachtvoer. Daar gaat ontzettend veel soja in. Ja. En soja, daar is natuurlijk in termen van biodiversiteit veel over te doen. Voor soja wordt oerwoud gekapt, onder andere in Brazilië. Wat doet Nutreco om die kap van oerwoud tegen te gaan... en dus op die manier de biodiversiteit te beschermen? Ja, nou, als je kijkt naar de wereldwijde sojaproductie... slechts 1% gaat hier naar West-Europa toe en naar Nederland toe. En toch, met die link die u zegt, hè, het vernietigen van oerbossen in Brazilië... En om daar soja te produceren, dat is onacceptabel. Nutreco, samen met de andere uh, fabrikanten van brokjes, hè, de mengvoerindustrie, wij hebben gezegd, we gaan een ronde tafel in het leven roepen, samen met vele anderen. En nu zijn we tot een convenant gekomen, dat de soja die gebruikt wordt, is soja die gegarandeerd uh, wordt, dat die niet komt... ...van plaatsen waar vroeger oerbossen gestaan hebben. Nou is soja een van de dingen ja. dus op de, de biodiversiteitsagenda... ...maar sowieso zit nu het natuurlijk in de hoek waar een wereld te winnen is. Ja. U zit bijvoorbeeld ook in visvoeders, ja. de vismeelindustrie... Ja. Eh, ...biodiversiteitsvernietiging in de oceanen. Ja. Wat doet nu het daar? Misschien kent u de kritiek op zalmkweek. In het verleden werd gezegd... ...er worden vijf kilo's anchovies gevangen voor de kust van Peru... Daar wordt vismeel en visolie van gemaakt en dat geeft uiteindelijk maar 1 kilo zalm. Nou, in het verleden was, zei de industrie, nee, dat is niet waar, het is maar 3,5 kilo. Maar je was nog steeds geen onderdeel van de oplossing. Maar wij kunnen visvoer maken zonder vismeel te gebruiken. Vegetarische nou, zalm. En dat is een geweldige doorbraak, want er hoeft geen kleine vis meer gevangen te worden om vismeel van te maken. Voor mij zijn dit geen nieuwe onderwerpen. Ik heb in de middenjaren 70 in Wageningen gestudeerd. Toen lag er al dat rapport van de Club van Rome. Toen werd er voorzichtig geformuleerd. Duurzaamheid gaat over het behoud van de aarde. En het achterlaten voor je kinderen en kleinkinderen. Dus de onderwerpen zijn niet nieuw. Maar als je dan naar biodiversiteit kijkt. De afname van, van de soorten op deze wereld. Hè, en de oerbossen, de afname daarvan. Dat is dramatisch. Dus van de hele duurzaamheidsdiscussie. Is die dimensie van biodiversiteitsverlies absoluut de meest complexe, maar ook het onderwerp wat met grote urgentie aangepakt moet worden. Maar als er zulke grote stappen gezet moeten worden, er ja. moeten straks 9 miljard mensen gevoed worden. Moeten er dan ook niet veel drastische stappen gezet worden? Ja, en misschien wel het, het over een compleet andere boeg gooien van de veehouderij en de mengvoerindustrie, de intensieve veehouderij. Ja. Met, met andere woorden, zijn dat niet veel grotere stappen dan, dan uw bedrijf zou willen nemen? U, u, u gaat ja. niet zeggen van ik ga stoppen met uh, mengvoer produceren. Nee, als je nu kijkt hier naar deze koeien, die geven 10.000 liter melk. En het, het gemiddelde in de wereld ligt op 3.500 liter. Dus als je die kennis over dieren, kennis over voeding wereldwijd kunt uh, gaan toepassen... Ja, dan heb je minder dieren nodig. Maar die topproductie halen ze op basis van eh, nou ja, bijvoorbeeld weer die soja die vanaf de andere kant van de wereld moet komen. Ja. Is het niet veel beter om bijvoorbeeld die veehouderij zo in te richten dat alles dicht bij huis eh, gehaald wordt? Nou, dat is één van de conclusies. Wij zijn er, er altijd mee eens. Dat Voedsel en lokale producten die moeten gestimuleerd worden. Want één van de grote uitdagingen is dat moderne consumenten amper kennis hebben over voedsel. Dus waardering hebben voor voedsel en voedselproductie is altijd goed. En met streekproducten dat is ook goed. Maar dat is geen antwoord op de vraag hoe ga je 9 miljard mensen voeden. Dus dat is nu een eye-opener. Ik ben niet tegen biologische landbouw. Dat is prima. Zeker voor bewustwording. Maar om 9 miljard mensen te gaan voeden. Hè, en het is biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Die natuurlijke hulpbronnen die raken uitgeput. Dus die efficiencieslag zal ook moeten plaatsvinden. Kun je nog eens een ander concreet voorbeeld noemen wat die, die Taskforce Biodiversiteit heeft bereikt in nou ja, bewustwording? Het doel was om het kabinet te eh, adviseren rond biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. De brief van de minister is deze week naar de Kamer gegaan. Dus het is te vroeg om te beoordelen wat dit kabinet met biodiversiteit doet. Hè. Ik kan het toch niet nalaten om te zeggen, toen wij ons begin maakten met minister Verburg, Kramer en Koenders... na een jaar, ja, die zaten ons achter de vodden. Die zeiden, kom op met je adviezen, waar is die urgentie? Ik hoop dat diezelfde urgentie nu terugkomt en er is een brief onderweg naar de Tweede Kamer. En ik ben zeer benieuwd wat het kabinet nu gaat doen rond de aanbevelingen. Ja, Noemen ze een concrete aanbeveling. Bewustwording heb ik genoemd en dat is ook bewustwording bij jonge kinderen, bewustwording met mensen in de stad die geen idee hebben waar voedsel vandaan komt en een zeer geringe kennis hebben over de natuur. Op scholen campagnes beginnen over de waarde van natuur en de waarde van voedsel en gewoon de hele bewustwording dat er zonder biodiversiteit op lange termijn geen leven mogelijk is op aarde. De kennis is er. Hè? Dus we, we zitten niet te wachten op enorme doorbraken. En dan maak ik hier weer de link hier naar de Kempenhof. Als, als je dankzij de kennis van Nederlandse boeren kunt zorgen dat er iets minder verspilling is in de wereld. Dat er beter omgegaan wordt met grondstoffen. Dat er alternatieve grondstoffen ingezet gaan worden. Dan, z, dan zult u zien dat daar al enorme verbeteringslagen te maken zijn. En ook in Nederland, hier... Koeien die melk geven, afgelopen 10, 15 jaar is de melkproductie de productie weer met 20% omhoog gegaan. En broeikasgassen, u weet koeien, methaanproductie. Tegelijkertijd is die methaanproductie met 12% omlaag gegaan. Omdat we het beter kunnen sturen met voer. En dat we ook met modellen boeren beter kunnen adviseren hoe je optimaal omgaat met schaars grondstoffen. Ja, onze columnist is al binnen. Gaat u kan ons meteen live doen na half negen. Nu eerst ster en nieuws, gelezen door René van Brakel. Radio 1, het NOS-journaal. Over de gezondheidssituatie van prins Friso zijn geen nieuwe mededelingen gedaan. Verwacht wordt dat de Rijksvoorlichtingsdienst later vandaag weer een verklaring afgeeft. Friso heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care. Gisteren werd het daar bezocht door koningin Beatrix en prinses Mabel. Vandaag krijgt de prins waarschijnlijk weer bezoek.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 De medewerker is politiechef in de staat Arizona. Hij zegt dat hij onschuldig is, maar bevestigt dat hij homoseksueel is. De politiechef heeft zelf zijn ontslag ingediend als campagne-medewerker. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanuit het noordwesten trekken enkele winterse buien over het land. Er is kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer. De eerste uren kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. En tijdens een sneeuwbui kan het lokaal eventjes wit worden. Vanmiddag houden de winterse buien aan. Tijdens de buien daalt de temperatuur kortstondig tot dicht bij het vriespunt. Buiten de buien om wordt het een graad of vijf. Er staat een stevige noordwestenwind. Vanavond beperken de buien zich tot de kustprovincies en vannacht wordt het overal droog. Bij een afzwakkende wind gaat het overal licht vriezen. Er is opnieuw kans op gladheid. Morgen wordt een droge dag met flinke zonnige periode. Er steekt een vrij stevige zuidwestenwind op en het wordt een graad of vijf. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en zacht.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 En u ontvangt een eerlijke rente van 2,7% zonder beperkende voorwaarden. Kijk op asnbank.nl. ASN Bank. Voor de wereld van morgen. Weet u nog wat de eerste auto van uw ouders was? En kent u de advertenties die hen tot die aankoop verleiden? Zat er wellicht een dame op de motorkap? Autoreclame komt weer tot leven. Op de tentoonstelling 125 jaar autoreclame. Tot en met 15 april in het Lauwman Museum in Den Haag. Kijk op, blij dat ik rij 125.nl. Het is bijna vier minuten over half negen. De gasten voor komende anderhalf uur druppelen het kapitaal binnen. Achter het kapitaal hoort u de koolmees zijn fietspompgeluid maken. We beginnen met het rad der columnisten in zwaai te geven. Wie komt eruit? Jelle Reumer. De vorige keer dat de paleontoloog en directeur van HET Natuurhistorisch bij ons in de uitzending was, was tijdens de officiële naamsverandering van het museum. We hadden toen een live uitzending vanuit het museum. Goedemorgen Jelle. Hallo, goedemorgen. Bevalt de nieuwe naam nog een beetje? Ja, zeker. Die is er helemaal gewend. Helemaal gewend. Nou was het niet echt een wereldschokkende verandering hè, van nee. het natuurhistorisch museum? Nee, die maar... een paar woorden in eigenlijk. Ja, ja. Ja. ja, hebben mensen het überhaupt al opgemerkt dat het een andere naam had? Ja, dat, dat is wel doorgedrongen. Oh, ja? Ja, ja, er wordt steeds vaker gewoon over het natuurhistorisch. En dan komt er soms nog achteraan in Rotterdam. Ja. Oké, okay, dus ze houden zich wel braaf aan. Ja. Ja. En, en, en de, de, de neushoornhoorn, de, de gejatte variant en de nieuwe waar jullie op zoek waren... Uh, nou ja, de gejatte variant is nog steeds gejat. Mm -hmm. uh, ik heb geen idee wat ermee gebeurd is. Daar kun je natuurlijk wel over gissen. Ja, daar hoor je dan niks meer van? Nee, daar hoor je niks meer van. Nee, nee, ik heb ook geen juichende Chinezen gehoord uh, op de achtergrond. Dus die dat heel, heel potent zijn nu. nu, ja. Er is inmiddels... Uh, de, de kop is gerestaureerd en is voorzien van kunststofhorens uh, nu. Uh, die zijn groen. Hij staat nog in de hal. hij wordt binnenkort opgehangen. Ja, terug. Ja, het is droef. Um, een column doen maar. Zullen we maar doen? De kolom van Jelle Reumer. Onlangs werd in Zuid-Afrika een complete fossiele broedkolonie ontdekt... met minstens tien nesten met eieren, eischalen en babyskeletjes van een soort dinosaurus. Zo'n enorm uitgestorven dier dat op twee grote achterpoten liep. U kent het beeld vast wel. Wat de ontdekking interessant maakte was onder andere de constatering... dat de jongen van deze dinosaurussoort op vier pootjes rondliepen. Ik zie het voor me. Die kleine dinootjes kruipen uit hun ei nog nat en plakkerig, en beginnen meteen op hun vier pootjes rond te scharrelen, als een hagedis op zoek naar eten. Of naar hun moeder, dat kan natuurlijk ook. Het berichtje deed me denken aan de bekende uitspraak van de 19e eeuwse Duitse bioloog Ernst Heckel, namelijk dat de evolutionaire geschiedenis van een groep zich weerspiegelt in de ontwikkeling van een individu. De op hun twee achterpoten lopende dino's stammen af van soorten die op alle vier hun poten liepen. En zie, in de ontwikkeling van ieder tweebenig exemplaar zit nog een vierpotig stadium ingelast. Hoewel er wetenschappelijk van alles op aan te merken valt, blijft het toch een interessante gedachte. Ik werd er laatst ook weer mee geconfronteerd toen mijn eerste kleinkind werd geboren. Want ga eens na, we beginnen ons leven feitelijk als een tweetal Precambriese eencelligen. En daarna existeren we ongeveer negen maanden lang als een vis in het vruchtwater. De vis krijgt pootjes en wordt op een mooie dag geboren. De geboorte kun je zien als het individuele herhalen van wat ooit in het Devon de beroemde TikTalik deed: die kwastvinnige vis die op een strand aan land kroop en door evolueerde tot een amfibie. Het dier verliet het water. Hij moest verplicht gaan ademhalen met zijn longen. Inderdaad, net als de pasgeborene. Vervolgens was er een miljoenen jaren durend stadium, en bewogen onze voorouders zich op vier poten rond. Zoals salamanders, hagedissen, krokodillen, muizen en olifanten nog altijd doen. Mijn pasgeboren kleinzoon ligt nu nog als een onbeholpen tiktalik... te spartelen op het strand van zijn aankleedkussen, Maar het zal niet lang meer duren voor hij ook op alle vier zijn pootjes door de kamer gaat kruipen, als een menselijke salamander. Pas over ongeveer anderhalf jaar kunnen we het laatste evolutiestadium verwachten. Dan zal hij zich langzaam gaan oprichten en een tweebenige voortbeweging aannemen. Het is echt leuk om tegelijkertijd paleontoloog en opa te zijn. Je ziet in een paar jaar tijd een evolutiegeschiedenis van meer dan een half miljard jaar in huiselijke kring aan je voorbij trekken. Goed opletten is geboden, want voor je het weet zijn we in het heden aangeland. De Spaanse componist Manuel de Falla is goed vertegenwoordigd in onze uitzending. Dit was Cantion van zijn hand. In een uitvoering door pianist Ricardo Recuejo. Jelle Reumer zit hier nog bij ons. Die kijkt begerig naar de hond van Janine. Die, ja, Jelle, vinden de jonge ouders over het kind waar je net over sprak... het niet ook eng dat jij hun baby als paleontoloog bekijkt? Want bij jou verandert ieder levend exemplaar uiteindelijk oh. toch in een opgezet, <laughs> opgezet exemplaar in het museum. Oké, okay, de moeder van het kind is ook bioloog. Nou, die kan het hebben. Loos, kom toch maar even mijn kant op dan, hè? Nou, kom maar. U wist het misschien niet, maar wanneer u met uw mobiele telefoon aan het bellen bent... werkt u indirect mee aan weerkundig onderzoek. Meteorologen van het KNMI en technici van telecomprovider T-Mobile... zijn met een uniek onderzoek bezig. Het meten van regen met behulp van gsm-masten... Hoe gaat dat nou in zijn werk? Verslaggever Henny Radstaak is met Paul van Beek van T-Mobile... naar een plek waar veel gsm-verbindingen samenkomen. Op het dak van een kantoorgebouw van 11 verdiepingen midden in Amersfoort. Trap naar boven en dan de deur open. En dan staan we buiten. Eigenlijk op de twaalfde verdieping. Zo, met een mooi uitzicht over uh, Amersfoort en omgeving. Ja, kijk even rustig rond. <laughs> nou, onze uh, apparatuur die staat zelfs nog iets hoger dan de twaalfde. De dertiende verdieping. Ik denk dat we daar ook maar even heen moeten gaan ja? via dat laddertje. Oh, spannend. Nou. Nou, dan gaan we echt uh, naar de top. Nou, nu staan we echt helemaal bovenop het gebouw. Tussen de antennes, uh, palen met uh, ja, van die ronde witte schotels. En dit is eigenlijk voor verbindingen tussen al die masten onderling? Ja, dit is een centrale locatie. En uh, alle gsm-locaties, opstelpunten in Amersfoort en omstreken waarschijnlijk ook... die kunnen hun verkeer kwijt via zo'n schotelverbinding, straalverbinding, naar deze locatie. Hoeveel van die schotels hangen hier nou? Ja, dat is een goede vraag. Er <laughs> zijn er wel een stuk of... Uh... Als we hier al kijken, hebben we er al uh, 30 staan, denk ik. Ja, zo. Nou, het aantal locaties als deze zullen er ook wel een paar honderd zijn. Dus uiteindelijk uh, kom je op een heleboel straalverbindingen. Ja. Daar maakt de KNMI weer gebruik van. Want de verbindingen die zenden uit met een bepaald vermogen. Als het regent, wordt die verbinding iets gedempt door het water. Net als een magnetron thuis. Het water wordt opgewarmd door de elektromagnetische straling. En door het zakken van die waarde kan de KNMI zien dat het ergens regent. Want de, voor de technici die luisteren, het is een hoogfrequent verbinding? Meestal is het een 38 gigahertz verbinding. Dat zijn 38 miljard trillingtjes per seconde. Die, die, die reizen met de, de snelheid van het licht eh, eh, 300.000 kilometer even. Dus de, de grootte van één trillingtje is dan om en nabij één centimeter. Een regendruppel die valt, die heeft ongeveer dezelfde afmeting. En daardoor... ...trekt die energie uit dat trillingtje, die, die waterdruppel. Ja, zoals dus het vochtig is, het regent of het is mistig misschien ook wel... ...dan merk je dat, dan gaat de, de, de stroomsterkte simpel gezegd neemt dan af. Ja, de, het, het vermogen van het signaal neemt af als het gedempt wordt... ...en door water heen gaat en dus gedempt wordt. Ja, Aart Overheem van ja. uh, Wageningen Universiteit. Jij doet uh, onderzoek met behulp van de gegevens van uh, T-Mobile. Ook voor het KNMI, hè, om ja. uh, iets met, met de neerslagverwachting te kunnen ja. doen. Nou ja, wat er dus gebeurt is dat het signaal eh, van zo'n verbinding, hè, dat het zwakker wordt door regenval. Dus als er meer regendruppeltjes zijn of grotere regendruppeltjes, dan wordt het signaal steeds zwakker. En die afname kan dan weer worden omgerekend naar een, een regenintensiteit. Hè, dus hoeveel het regent, zeg maar, tussen twee gsm-masten. Want de gegevens van de weerstations in Nederland met hun regenmeters, dat is eigenlijk niet voldoende. Vooral bij regen kan het heel veel verschillen. Heel sterk verschillen van plaats tot plaats hoeveel er is gevallen. En uh, ja, wat hebben we normaal? We hebben regenmeters in Nederland staan. Maar dat zijn er niet zo heel veel. 30 of 50 regenmeters in Nederland die continu meten. We hebben wel natuurlijk de, de buienradergegevens. De KNMI heeft buiraders En uh, ja, die geven wel een heel gedetailleerd beeld uh, van de neerslag. Uh, alleen wil je dat dan gebruiken, uh, bijvoorbeeld uh, als waterschap... He, wil je echt kwantitatieve uh, gegevens hebben, dan moet je die gegevens corrigeren. Omdat er dus allerlei fouten in kunnen optreden. En uh, ja, daarvoor zijn met name dus de microgolfstraalverbindingen, de, de GSM-masten, uh, heel interessant. En uh, ja, daar zijn we nu, nu dus mee bezig in het onderzoekstraject om de komende jaren. Om dat dus te gaan proberen om uh, de gegevens van die GSM-masten te gebruiken om de raderdaten te corrigeren. Wat heeft de consument er dan aan? Nou? De consument heeft wat aan, omdat uh, met name ook waterschappen... Uh, veel gebruik maken van uh, neerslaggegevens. Als die beter zijn, en dan kun je natuurlijk wel ook beter in een gebied maatregelen nemen. Dat, dat helpt mee. En ook kan gedacht worden aan het gebruik van dit soort gegevens in weermodellen... om betere wisselachtingen te maken. En los van dit alles is er één is belangrijke reden om ook dit onderzoek te doen... is dat het belangrijk is om aantonen dat je dus met die gsm-data neerslagkaarten kan maken van goede kwaliteit. En dat is met name van belang voor landen waar bijna geen neerslaginformatie is. He, dus als we kijken naar, uh, naar bijvoorbeeld landen in Afrika... daar heeft men vaak geen weerrader of daar heeft men bijna geen regenmeters. Maar bijna iedereen heeft een maar mobiele bijna telefoon. iedereen heeft een mobiele telefoon. Die netwerken liggen daar gewoon, die, die zijn er wereldwijd. He, dus dat is ook interessant. Als we in Nederland kunnen aantonen, verder kunnen aantonen dat het werkt dan kunnen we dat ook uh, in andere landen zouden dat ook toegepast kunnen worden. Ja, beneden maar weer, nog even van het uitzet genieten. Het is toch een beetje Nederland van boven, hè? Ja, inderdaad. Het is uh, heel mooi. Het station daar, het station Amersfoort. Ja, ja. Goed, het, het dreigt bijna te gaan regenen, dus we moeten maar naar binnen. Dat is mooi, want dan kunnen jullie weer wat met die gegevens. Precies. U hoorde de serenade Espanol van de Franse componiste Cécile Chaminade. De watervleermuis is het snelste zoogdier ter wereld, qua geluid tenminste. Bij het opsporen van zijn prooi kan hij tegen de 200 keer per seconde roepen. Bioacoustisch onderzoeker en assistant professor Koen Elemans van de Universiteit van Zuid-Denemarken ontdekte hoe... Nou, we leggen dat zo uit. Koen, Edelmans, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, universiteit van Zuid-Denemarken, heet die zo? Of ja, dat impliceert met... een <laughs> hele hoop andere dingen. Hè? Ja. Maar die, er is geen Noord-Denemarken. Nee, dat komt uh, een, een paar jaar geleden. Zijn alle universiteiten in het zuiden van Denemarken samengevoegd? Om zich met evenwicht te bieden tegen uh, Aarhus en Kopenhagen. Dus nu is het een soort van universiteit met zes campussen. Over, over het zuiden verdeeld. Dus, uh. en, en, en, daar en ik ben... woon in Odense. En daar ben je assistant ja. professor? Ja. Uh, we hoorden net in het voorstel, dat, dat is eigenlijk een soort hoogleraar. Maar nou, je bent daar dan op weg zeg maar, naar je eigen groep. Okay. Dus, uh, dus hier werkt het net iets anders. Hier heb je een soort meer hiërarchisch systeem. In Denemarken is dat platter. Dus je begint je eigen lab en dan werk je jezelf op allemaal tot hoogleraar. Um, wij gaan het hebben over geluid. We gaan eerst ja. eventjes, uh, even luisteren naar een fragment. Wat is dit? Hebben dit was een vertraagde opname van een watervleermuis die prooi aan het vangen is. Dus die dieren vliegen rond. Je moet je voorstellen, ze vliegen in hele complexe omgevingen rond in het donker. En ze stoten steeds kreetjes uit. En met die kreetjes uh, kunnen ze in feite een soort van hun, hun omgeving uh, proberen. Dus ze, ze slaken een kreet en ze krijgen de echo's terug. En daar krijgen ze informatie over terug hoe de omgeving eruit ziet. En als je het niet vertraagt, kunnen wij het niet horen? Uh, deze, deze kunnen we net niet horen. Die zit net boven onze, uh, onze gehoorgrenzen. En sommige dingen kunnen we wel horen, bijvoorbeeld de sociale geluiden die, die uh, vleermuizen maken, maar de, de echte locatiegeluiden, zoals ze dat deden, kunnen we niet horen. En wat je nou hoort, is, is een um, achtervolging op een insect. Dus de dieren die slaan een kreetje uit, een tik, tik, tik. En hoe dicht het is, als ze op een gegeven moment een insect in de gaten hebben, gaan ze steeds sneller. Dat gebeurt nu. Dat begint nu. En dan hebben ze hem. Want ze dat, hoor, dat hoor je aan dit geluid. Want je zijn net ook al. In principe, niet, in principe niet. Maar ze zijn ja. ontzettend goed maar in Maar heeft in hij de hem de dan de getraceerd de of heeft hij hem dan al gevangen? Waarschijnlijk gevangen. Okay. Maar niet altijd. Ik denk dat. Uh, het is moeilijk te zeggen. Maar. Dus die bus, zoals het eindstuk heet. Dat die zetten ze in zodat ze echt een. Uh, zeg maar een lok hebben op een insect. Dus ze proberen een insect te vinden. En dan hebben ze dat op een gegeven moment van. Nou, die wil ik hebben. En dan gaan ze daar achteraan. en gaan ze steeds sneller die kreetjes slaken. Omdat die insecten ook snel weg kunnen vliegen. Dus uh, je moet je voorstellen. Je, je zit in een donkere kamer met een zaklamp. En één keer per seconde doe je die zaklamp even aan. En dan zie je dus die hele kamer. En dat is in feite wat die dieren doen. Dus we kunnen steeds, als je dan op een gegeven moment iets wil vangen... kun je steeds sneller met je zaklamp aan. En dan kun je dus meer, preciezer in feite je prooi localiseren. Ja. Dus hoe sneller je dit kunt doen... hoe sneller de insecten die je kunt vangen. 200 keer per seconde om ja. precies te ja. zijn. Ja. en dat is best snel. Want dat is nou het bijzondere. Deze vleermuis kan dat het allersnelst van alle andere dieren... Nou, wat nee, we gevonden hebben eigenlijk, is, is wat interessant is aan, aan deze studie... is dat we gekeken hebben van als je nou op zo'n manier geluid produceert... en op zo'n manier je, je omgeving verkent, wat zijn dan de limitaties? Want in feite zou je dit veel sneller willen kunnen doen... want dan kun je nog sneller insecten vangen. En wat limiteert het nou? Is het een, is het een geval waar het brein eh, zeg maar de verwerking van de echo's niet meer aan kan? Dus dat je op een gegeven moment zegt je brein van dit, dit gaat niet sneller, dit kunnen we niet sneller... Of is het de kwestie van dat de productie van het geluid niet sneller kan? Dus is het de productie of is het de perceptie? En dan is het dus de vraag, hoe produceert hij dat geluid? Inderdaad, dus we hebben gekeken, we hebben eigenlijk twee experimenten gedaan een tijdje geleden... waarin we eerst gekeken hebben naar de perceptie... en aangetoond hebben dat die dieren in feite bijna 600 of soms wel 800 keer per seconde een geluid zouden kunnen maken. En die echo's nog prima zouden kunnen verwerken. Dus dat was een, een aantoning dat het dus niet aan de perceptiekant lag. En toen zijn we naar gaan kijken hoe de productie van het geluid plaatsvindt. En daar is eigenlijk heel weinig aan gebeurd sinds de jaren tachtig ongeveer. We hebben dat helemaal opgepakt. En toen hebben we aangetoond dat de geluiden geproduceerd worden met de larynx, Dat was al bekend. Met de... Dus hetzelfde strottenhoofd dat wij in feite ook hebben. Maar wat nou het bijzondere was, dat de spieren waarmee ze dat doen... hele bijzondere spieren zijn. En die spieren kunnen samentrekken met bijna honderd keer sneller... dan we met onze ogen kunnen knipperen. Het zijn ontzettend snelle spieren. En dus het, dat is heel interessant. Omdat het een hele zeldzame groep spieren is die niet zo bekend is. We hebben het eerder ontdekt bij een aantal vissen... Ratelslangen in hun staart hebben ze ook. Zangvogels hebben uh, spieren zitten waarmee ze ook dus geluid produceren. In hun Siering, heet dat daar. En nu hebben ze het voor het eerst aangetoond bij zoogdieren. En waar zitten die dingen? Want vleermuizen uh, lijken meer op ons dan we beseffen. Ja. Dus als we naar onszelf kijken, waar zitten die dingen? In ons die, die Dus in, in onze uh, um, ja, strottenhoofd. Ja, ik voel nu ook even aan mijn keel. Dan zitten ja. ze hier zo aan de, ja. aan de, aan de, aan de voorkant. Nou, er er zitten een hele hoop verschillende spiergroepjes in... En die bepalen allemaal andere dingen. Sommigen bepalen bijvoorbeeld de volume van het geluid. Anderen bepalen de spanning van stembanden. Dus daarmee de frequentie van het geluid. En dat is bij FleerMais ook zo. Maar wat is dan precies het verschil tussen een gewone spier en een snelle spier? Nou, er zijn een aantal verschillende dingen. Um, en sommige dingen zijn, zijn een soort van gradueel. Dus bijvoorbeeld als je een, als je een spier hebt, er zitten een aantal elementen in. Dus ten eerste wil je... Uh, die spier moet je kunnen voeden, dus je moet energie kunnen opwekken. Daarnaast moet je uh, samen kunnen trekken, dus er zitten bepaalde eiwitten in die samen kunnen trekken. En daarnaast zit er een, een grote groep, uh, een grote structuur in, feite die belangrijk is bij de samentrekking en die laat calcium los in de cel. En dat is, laten we even terzijde, maar dus die drie elementen zitten er in feite in. En als je nu steeds sneller wilt worden, dan heb je steeds meer energie nodig. Je hebt steeds meer van die, van die calcium uh, loslaatstructuur uh, nodig en je hebt ook eiwitten nodig die heel snel kunnen samentrekken. Nou, de eerste twee hebben we nu ook aangetoond dat die daar ook in grote hoeveelheden in zitten. Maar een normale spier heeft dat, dat allemaal in mindere mate? En een gewone spier heeft dat ook. Ja. En wat nu het verschil is, denk ik, is dat de eiwitten die verantwoordelijk zijn voor die samentrekking, dat zijn actine en myosine, dat die nou echt structureel anders zijn. Dus dat het een heel ander soort eiwit is. Ah, okay. En die dus ook nieuw ontstaan zijn. Dus een snelle spier heeft een ander soort eiwit dan een ja. normale spier. En dus ook een volledig andere organisatie op structureel niveau. Dus cellulair en moleculair zijn ze heel anders. Ja, wat... wat is de snelste spier, sorry, die wij nee. hebben... De snelspier spier die wij hebben is waarschijnlijk een van de spieren in onze oren. Dus is een heel klein spiertje die, die bij, als, het, als je een heel hard geluid hoort... die, die um, het trommelvlies beschermt tegen, tegen beschadiging. En die kan heel snel uh, spanning loslaten. En dat is een heel snel spiertje, maar de, dat, zover ik weet is nog nooit gemeten. Nee. En kennelijk hebben wij geen snellere spieren nodig. Nou, de grap is dus... Anders hadden we, we, we, wel wel Leider, als we zijn, ja. het al gehad. Het als zijn, ja. zou wel leuk zijn. Maar ze hebben niet zoveel functie nee. bij ons. En dat komt omdat als je heel snel wil zijn als spier... Um, kun je dus steeds sneller en sneller worden, in feite, of evolueren, Maar um, je kracht neemt steeds meer af. De, de, die die uh, watervleermuis he, heeft dat wel nodig, gebruikt het ook. Mm -hmm. En hij, hij is de snelste van alle vleermuizen ook. Nou, dat weten we niet. Er is een, is een, uh, zijn we nu een beetje aan het kijken. Er is een hele kleine vleermuissoort die in het noorden van Thailand zit. En die uh, gebruiken ook hele snelle calls. En die kunnen op het einde wel 250 of 270 keer per seconde. Zo'n zo zo geluid maken. Dus dat is nog iets sneller. Ja. Nou beschreef je net, voor zo'n snelle spier heb je ook veel energie nodig. Ja. En, en met die hele snelle spier uh, uh, kan die beter z'n uh, prooi traceren en sneller vangen. Ja. Ja, heeft dat voordeel... Uh, heeft dat elkaar niet op? Ja. Nee, dat heeft elkaar niet op. Want de energie die nodig is, staat, die, is wel, die is meer dan een normale spier... maar niet veel meer Zodat dat zeg maar, zoveel energie kost dat je continu moet eten. Zoals bijvoorbeeld de kolibriën of zo. Uh, dat is niet zo. Maar uh, het kost wel wat meer energie. Ja. ja. Maar een van de dingen die we, die we nu als, als soort van uh, idee naar voren brengen. is dat uh, veel mensen hebben bedacht en, en, en erover gefilosofeerd. van wat zijn nou de, de, de echte vernieuwingen die vleermuizen hebben doorgemaakt. dat ze zo succesvol zijn geworden. Vleermuizen ja. zijn bijna de helft van alle zoogdiersoorten in de hele wereld. Ze zijn ontzettend divers. En in, in allerlei habitats vind je ze overal in de hele wereld. behalve in de polen. En ze zijn dus heel succesvol in dat, in dat opzicht. Maar is het geluid uh, van vleermuizen nu ook dan anders dan miljoenen jaren terug? Nou, dat weten we niet. Dat kunnen we niet meten. Maar daar kunnen we wel over, ja, over nadenken. En waarschijnlijk is het niet heel veel anders. Dus, dus we kunnen inderdaad uh, terugfilosoferen naar, naar de filogenie, Dus naar de stamboom kijken van een groep. En zeggen van, nou, dit is waarschijnlijk de basale toestand geweest. Dus waarschijnlijk hebben die beesten inderdaad uh, dus al die calls gemaakt. Ja. En een nou, van de dingen die we naar voren zetten om dat af te ronden... is dat heel veel mensen gezegd nou, is zijn succesvol geworden. Dat ze hebben leren vliegen. Dus ze, zijn, ze hebben het luchtruim verkozen, zeg maar... En ze hebben echt een locatie uh, uh, uitgevonden, ja. zal ik maar zeggen. En ja, eigenlijk is de, de vleermuis wel. een soort ultieme mens, hè? We hebben het wel over Superman in onze ja. droom, maar eigenlijk is de vleermuis zo. Ja, maar hier. ze kunnen en... niet heel groot worden, dus het is wel een hele kleine mens. heb je dit voordeel? allemaal naar ontdekt door die beesten open te snijden of op een andere manier? Uh? Nou, we hebben verschillende technieken gebruikt. Dus, dus om de spieren te bekijken hebben we inderdaad naar, naar de spieren zelf gekeken. Dus naar geïsoleerde ja. stukjes spier. Om het andere experiment te doen, waar we gekeken naar de hersenfunctie... Zeg maar, hebben we het allemaal gedediceerd in vrije vliegende vleermuis. Dus we hebben een uh, vleermuis rond laten vliegen in de ruimte die we hebben. Er staan uh, een hele hoop microfoons in die ruimte, iets van 40, 50 microfoons. In dit geval waren het trouwens maar 10 of 12. Maar we hebben nu dus een grotere opstelling. En elke keer als een beest een geluidje maakt... dan komt dat geluid komt aan bij die verschillende microfoons. En die kunnen we uitrekenen, omdat het bij elke microfoon op een verschillende tijd aankomt... precies waar het dier is in die ruimte. En wat we weten waar het dier is in de ruimte... en we weten ook waar de prooi is in de ruimte... kunnen in feite alles doorrekenen. Dus we kunnen zeggen van hij is daar... het duurt zo lang voor het geluid om naar die prooi te komen... en zo lang om weer terug te komen. En daar zijn ze in Zuid-Zweden ontzettend goed in. Denemarken. Denemarken. Denemarken. Denemarken. Denemarken. <laughs> Sorry. Pentjes uh, Ja, we zijn aan het eind. Welke, welk dier staat er nog op je, op je verlanglijst om heel goed te onderzoeken? Heel kort hoor. Nou, heel kort. We zijn nu bezig om te kijken naar hoe dolfijnen geluid maken. Dolfijnen. Ja. Oké, okay. Koen Elemans, bioakoestisch onderzoeker van de Universiteit van Zuid-Denemarken. <laughs> heel hartelijk bedankt voor, Meer, voor dit gesprek. Meer informatie en een filmpje op onze site vroegevogels.vara.nl. We zijn zo direct weer terug na negen uur. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met zometeen om 10 uur 125 jaar autoreclame. Met de Fiat Panda lach je iedereen uit. Neem zijn zuinigheid. 1 op 17,2 bij 90 kilometer. Hondsdolheid in Amsterdam. De hondsdolheid die inmiddels in Amsterdam twee slachtoffers heeft geëist... vraagt om strenge maatregelen. Maar de dieren zelf hebben het in deze dagen heel moeilijk. En poepen, moffen en hannekemaaiers. Of... Het eeuwenoude wantrouwen tegen seizoenarbeiders uit het oosten. Dat en meer in OVT. Straks van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is juist.